Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte van het kruisboogincident in Almelo is meerdere keren behandeld aan psychische problemen. De man van 28 werd gisteren aangehouden omdat hij vanaf het balkon van zijn flat met een kruisboog op voorbijgangers schoot. Later werden er in een woning twee lichamen gevonden. Het gaat om een vrouw van 52 en een vrouw van 70. Deze oudbewoonster kende een van de slachtoffers erg goed. Gewoon heel lief, echt een heel lief vrouwtje, humor. Uh, we moesten altijd, ja, samen lachen beneden in de praktijk bij de schuren altijd wel. En uh, ja, soms een beetje aan het kwakkelen met de gezondheid. Maar echt een, echt een schat van een mens, echt een schat van een mens. Volgens RTV Oost heeft de verdachte meerdere keren een psychose gehad. Dat is een aanval waarbij mensen dingen kunnen zien en horen die er niet zijn. Afgelopen maand zou de politie hem tijdens zo'n aanval al hebben opgepakt... maar daarna is hij weer vrijgelaten. Een motorrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt tijdens een motorrijles in Assen in Drenthe. Tijdens een oefening verloor de leerling de macht over zijn motor en werd gelanceerd over een sloot heen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. En bevers zorgen voor veel overlast in Limburg. Ze zorgen met hun dammen voor wateroverlast of graven dijken, wegen of fietspaden kapot... Ooit ging het zo slecht met de bever dat er nieuwe dieren werden uitgezet. Maar nu zijn het er zoveel dat ze worden afgeschoten. Vorig jaar gebeurde dat 30 keer. Dit jaar staat de teller al op 80. Frank de Boer heeft voor het eerst van zich laten horen na zijn ontslag bij het Nederlands elftal vanwege het teleurstellende EK afgelopen zomer. De boer zegt tegen het AD dat hij het ontslag een plekje heeft kunnen geven. Al was dat wel lastig. Je hebt een bepaald uh, idee hoe je zo'n toernooi gaat beleven natuurlijk. En dat, was in ieder geval, uh, dat ging niet zo in mijn droom in ieder geval. Is het dan lastig om in die tijd te kijken naar je opvolger Van Gaal? Nee, want doet? ik heb natuurlijk een hartstikke goed contact. Ik heb nog uh, contact met Van Gaal, ik heb nog gesproken. En uh, ik ben heel blij dat hij het hartstikke goed doet. En we weten allemaal dat het een toptrainer is. En uh, als ik het iemand gun, dan is het zeker Louis. Ja. En het weer nog. Er is veel zon. Er zijn wel wat stapelwolken, maar het is in ieder geval overal droog. Het is 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Fiel op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Twee kilometer met tien minuten vertraging, doordat er op de A10, de binnenring, richting uh, Zaandam twee rijstroken dicht zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Over het, uh, over het feit dat wellicht ook Hamilton straf had moeten krijgen. Dat allemaal tijdens pit reports zo rond de kwart over vier. De Dutch Open Golf, momenteel uh, nog steeds de zweet Bromberg uh, ruim aan kop met uh, min 18... en nummer twee heeft min 14. En de best genoteerde Nederlander, die had ik er net uh, voor staan... maar toen kwam het breaking news binnen...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 Wat ik mezelf op dat moment inprente was mijn mentaliteit. Dat ik cool moest blijven. En dat ik in de laatste ronde nog wilde gaan voor de snelste ronde. Ik wist niet eens wat de tijd van de snelste ronde was... maar ik wist dat ik nog wat tijd wat over had. Dus ik had zoiets van laten we het gewoon proberen. Door zijn overwinning in de Grand Prix van Italië... staat te Teller voor Ricciardo nu op acht zegens. De laatste overwinning dateerde uit 27 mei 2018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 Gaan we volgende week naar uh, Sochi met de uh, Bullets en The Russian Spy and I? Je weet het maar, Max is in ieder geval klaar voor het duel met uh, Lewis Hamilton. Ja, de chansons houden mij toch uh, bezig, net als uh, het einde van de tijdperk. Maar eerst naar de Franse chanson: Satan noir sur son teint blanc. Vous que À vous c'est troublant Je noirais bien, ces pour dix ans Mais j'en prendrais pour 110 ans Au moins, au moins 110 ans C'est Saint-Blanc. A vous, peignoir, que c'est troublant. A oh, oh. vous, c'est troublant.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 Ik ben liever bezig met mijn baas en voor mijn baas. En voor worstjes doe ik heel veel en doe ik ook graag wat voor jou. Even op het huis passen kan ik goed. Ik ben netjes zindelijk en lekker wandelen is een van mijn favoriete bezigheden. Heeft u een plekje voor mij vrij en kunt u mij goed begeleiden, dan hoor ik graag van u. En waar verblijft de Levi? Levi verblijft momenteel in het dierenthuis Kennerland, Keesomstraat 5 in de Zandvoort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 The music is all yours on ZFM. Kregen je zo twee gouden oude op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste Dutch Springfield. Ja, maar je waren het al vroeger. Heel vroeger hadden we een programmaleider die uh, tegen zijn medewerkers zei dat het verplicht was om twee oude... Ouwe... Minimaal twee per uur. Ja, ja En die luisterde naar, naar, naar, naar de naam Rob Harms. Ja, ja, ja, uh, ja, die ken ik nog. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja hele goede, hele nou, goede vent. Ik vind dat we dit weer moeten invoeren. Ja, nee, het is heerlijk. Dus. Uh,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 Zo is het. Dus uh, ja, leuk voor, uh, voor de kinderen. Deze plaat die komt in één keer bij een uh, reclame terug. Een uh, Bacardi-reclame volgens mij. Ken je die of niet? Nee, ik ken hem niet. Het draait uh, een, een hele speciaal uitvoer. Althans, een uh, andere zangeres kuffer, heeft het op, opnieuw uh, ingezongen. Dat nummer ook best wel leuk. Maar dan uh, ja, ben te vlot voor jou, denk ik. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Nah, nah. Wij houden het gewoon op uh, het origineel hier: de Conga. <tied>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 Nee, Die is fout, hoor. Dat die is, wordt maar een gedicht, jongen. Die, die is fout. <laughs> nou ja, maar bij jou ook uh, lekkere muziek zo, zo meteen het is, na het vijf is uur. Is het iets van uh, onderdeel van de foute hit of zo? Ja, <laughs> nou ja, dat heb ik ook naar Albert Jan toegeschreven. Inderdaad, ik heb weer een foute, foute, foute plaat gevonden. Dat wil je niet weten. Dus, uh, Oké, okay, nou, we gaan luisteren. De foute top 25 staat hier. Nee, nee, de sterren top 25. Dus uh, valt best mee. Oké. Okay. Misschien een ideetje. Ja, wij gaan uh, op naar jouw uh, uitzending. En wij zijn er morgen weer. Albert-Jan? Tussen 2 en 5 met de topper. PSV de, oh, Feyenoord. Oh, ik denk de, de toppers. Nee. Ik denk, <laughs> Krijgen we dat ook nog? Nee, met natuurlijk met de voetbal-eredivisie. Voetbal, voetbal, voetbal Vierde dag van het Dutch uh, Open. Dan heb ik het over uh, golf. Uh, en uh, natuurlijk nog het nieuws. Uh, we gaan de regio in. Er komen levende kreeften op de Amsterdamse markt komen we tegen, in ieder geval in de tweede uur morgen. Dus zet CFM in de regio, Pit Report, genoeg reden om op morgen te blijven luisteren en kijken naar Zandvoort op zondag. Wij zeggen tot morgen, dag, doei. doei. Some things in